2 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In het noorden van Nigeria zijn bij bomaanslagen in de stad Kano... zeker tien doden gevallen. Volgens de politie is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ooggetuigen zeggen dat de bommen afgingen in een christelijke wijk... die onlangs werd aangevallen door rebellen van de islamitische groep Boko Haram. In maart kwamen in Kano bij een aanslag op een busstation... meer dan twintig mensen om het leven. Aangenomen wordt dat Boko Haram achter die aanslag zat. De beweging wil van het noorden van Nigeria een islamitische staat maken. De Amerikaanse Senaat heeft bijna unaniem ingestemd... met de benoeming van James Comey als nieuwe topman van de FBI. Alleen de Republikeinse senator Ron Paul onthield zich van stemming. De 52-jarige Comey volgt Robert Mueller op... die in september na 12 jaar met pensioen gaat... President Obama had Comey vorige maand voorgedragen. Ron Paul hield de voordracht via vertragingstechnieken tegen... omdat hij bedenking had over de inzet van onbemande vliegtuigen in Amerika. Hij gaf zijn verzet pas op nadat de FBI hem in een brief duidelijkheid had verschaft. Comey was onder president George W. Bush... jarenlang de tweede man op het ministerie van Justitie. De aanpak van achterstandswijken heeft tussen 2008 en 2012 weinig effect gehad. Concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau... na onderzoek van het gevoerde overheidsbeleid in de zogeheten krachtwijken. Dat zijn probleemwijken die extra aandacht en geld krijgen. Mensen die hier wonen zijn wel tevredener dan tien jaar geleden. Er is bijvoorbeeld minder verloedering door sloop van oude gebouwen en door nieuwbouw. Ook zijn minder mensen met hogere inkomens weggetrokken naar andere delen van de stad. Maar volgens het planbureau is de criminaliteit in de krachtwijken gestegen. Het weer. Het is bijna overal droog. Morgen en woensdag af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. En vanaf donderdag droog, vrij zonnig en opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Miranda van Holland. Een hele goede nacht en welkom bij Dit is de nacht van 30 juli 2013. Mijn naam is Miranda van Holland en ik hoop met u deze nacht... over leven in Nederland als niet-Nederlander te spreken. Straks gaan we het hebben over buitenlanders die in Nederland wonen en werken. Waar lopen ze tegenaan? Wat vinden ze eigenlijk van de Nederlandse cultuur? Misschien komt u zelf wel uit het buitenland en vindt u het leven hier eigenlijk? Ik wil het straks allemaal van u horen. Maar dit eerste uur van Dit is Nacht. Aandacht voor, nou ja, uh, ik wou zeggen klein maatschappelijk drama... maar eigenlijk groot maatschappelijk drama. Buurruzies. Heb je even chagrijn? Waarom wordt er geen open kaart gespeeld? We zijn misleid. Ja? Dus dat klopt gewoon niet. Er wordt een heel vies spelletje gespeeld. En de afspraken zijn dat je voor een voorgevel geen bouwwerk hoger dan één meter mag plaatsen. We hebben de familie aangeschreven om te vragen of ze de schutting willen verlagen of willen weghalen. Want ik ga mijn handen niet thuis nemen hoor. Ik trek zo mijn jasje uit en dan nee, gaat nee, nee, het rustig. Ja. Ja. Dat, dat lijkt me, dat lijkt me, dat lijkt me. Ik ben niet bang van jou ja. hoor. Nee, maar, ik ben 86 alleen, ik ben heel ja. niet bang. Ik hoop dat je niet naar beneden komt, want ik sla je wans Bekende fragmenten uit De Rijdende Rechter. U weet wel dat televisieprogramma... Uh, wat eigenlijk elke week probeert pijnlijke burenruzies op te lossen. Burenruzies als de muziek staat te hard. De buren hebben ruzie en schreeuwen de hele buurt bij elkaar. Of mensen gaan s'nachts klussen terwijl u probeert te slapen. Allemaal ergernissen die ervoor zorgen dat burenruzies ontstaan. Nu dus schreef de Volkskrant gisteren dat er in woonwijken geluidsoverlast wordt veroorzaakt door gehandicapten. Sinds de jaren negentig wonen gehandicapten in kleine instellingen in de woonwijken. Dus niet meer langer buiten, ver weg in de bossen, maar geïntegreerd in het maatschappelijk leven. Maar deze bewoners zorgen vaak s'nachts voor geluidsoverlast... door bijvoorbeeld hard te schreeuwen. En het kan soms uren doorgaan, overdag, maar dus ook s nachts, zeggen verschillende klagers. En dat levert spanning op, burenruzie. Landelijk gezien is de trend zichtbaar dat het aantal burenruzies terugloopt. Maar op regionaal gebied is dat juist niet het geval. Bijvoorbeeld in Groningen, waar buurtbemiddelaar Stiel... jaarlijks maar liefst 200 zaken behandelt... waarin buren ruzie met elkaar hebben. Straks praat ik daarover met Peter Broekman... coördinator van buurtbemiddeling bij Stiel. Heeft u zelf ook wel te maken met burenruzies? Heeft u geluidsoverlast van uw buren? Of is uw ruzie misschien inmiddels opgelost? Of trekt u zich er helemaal niets van aan? Of misschien bent u zelf geneigd tot een uh, luidruchtig nachtelijk leven? En trekt u zich niks aan van het feit dat andere mensen misschien last van u kunnen hebben? Hoe gaat dat bij u? Laat het me weten. U kunt bellen met uw verhalen. Dat kan naar het gratis nummer 0800-1121. 0800-1121 Mailen kan ook nacht.eo.nl nacht.eo.nl En via de Twitter praat u vannacht mee met hashtag dit is de nacht En al die burenruzies die kunnen natuurlijk flink gaan oplopen en dan krijg je spanning en die spanning die kan soms koorsachtig worden Dit is Night Fever van de Beaches. Night Fever, The Bee Gees. Vannacht praten we hier in Dit is de Nacht. In het eerste uur over burenruzie, spanning in de wijk. Hebt u dat wel eens meegemaakt? Hebt u wel eens een conflict gehad met uw buren of iemand in uw wijk? Wilt u daarover meepraten vannacht? Dat kan door te bellen naar 0800 1121 of een mailtje te sturen naar nacht.eo.nl of een twittertje naar Dit is de Nacht. Aan de telefoon Kees, Kees Oosterom. Een hele goede nacht. Hoi Miranda. Hallo ik. Kees. Ik heb jou toch nog nooit gesproken, of wel? Volgens mij niet. Nee. Nee, maar nee. Ik, ik bel wel eens vaak naar de Ja, maar we wisselen een beetje, dus we zitten met een ploegje ja. en dan moeten we overdag een beetje armpje drukken en degene die het sterkst is, die mag dan s'nachts... Oh ja, en dan was jij niet sterk. Ja, nou, ik had een beetje mazzel. Er waren er, waren er een aantal op vakantie, dus ik had, ik had een beetje mazzel. <laughs> ja, hey, Maar dat is ook wel een beetje het onderwerp van uh, waar het over ging uh, in Noordeloos toen ik daar een oud pand kocht. Mm -hmm. En daarnaast kocht nog iemand oud pand. Het ja, was vooral mis met het dak en zo. Weet je wel. Dus we gingen allebei verbouwen. Ja. En uh, ik had in mijn oude huisje had ik al uh, een bed neergelegd en zo. Maar hun gingen ineens het dak afbreken. En toen kwam ik daar een keer. Toen lag er bed voor mijn stenen. Ja, dat vond ik niet zo leuk natuurlijk. Nee. Nee, dat kan ik me alles bij voorstellen. En, uh, en toen uh, ja, heb ik mijn broer gebeld, want alleen dacht ik, ik was toen 25, dacht ik dat niet aankom. En uh, nou ja, wij daarheen. Maar nou, nou, is het normaal dat dat zo gaat? Oh. Ja, nou. Oh. <laughs> hmm. Daar denk ik en anders dat over. Dat rare dingen. Hè? En dat ja. heeft heel lang geduurd, uh, die, die ruzie eigenlijk uh, tussen die buren. Want je vertrouwt elkaar niet meer natuurlijk. Nee. Uh, Nee. Maar voor de duidelijkheid, jij had een huis en die zat twee onder één kap of in een, in ja, een, een huis rijtje. Ze leden aan elkaar, ja. Ja, grens aan elkaar met twee oude huizen. Ja. ja. En, maar, maar, maar, maar ik, ik kan niet goed begrijpen hoe zij aan hun dak werken en hoe die steden dan bij jou terechtkomen. Dat is nee, ook een maar gat. Dan, dan, dan... Dat kon ook niet anders, alleen ze hadden het even moeten melden. Ja, natuurlijk. Ze, natuurlijk. ze moesten met lood en zo moesten ze daar een aansluiting maken met mijn dak. Hmm. Maar dan zaten ze net uh, 20 centimeter over die rand heen... of ja. 40 centimeter of zo. En dan lagen het allemaal steen op mijn bed, ja. En toen heb jij je broer erbij gehaald? En, en wat ja, gebeurde en toen er toen? Ja, toen ben even een praatje gemaakt met die man. <laughs> en toen hebben we uiteindelijk... Ik zat... Nou, ik ga het gewoon, gewoon uitgebreid vertellen. Mm -hmm. uh, ja, toen, uh, ja, toen... Ja, toen gingen ze mij elke keer bedreigen. Als ik, zodra ik met die auto in, in mijn huis was... Ja. Ging ze me bellen. Van, ja, ja, maar je eerst woonde, had je ook je vijandjes en dat soort dingen. Zo'n soort telefonisch bedrijf. En, en als ik er nu aan denk, denk ik, ja. Nu vind ik het heel stom, maar uh, toen zat ik gewoon stil op mijn stoel. Denk ja, wat moet ik hier nog? Weet je wel? Ik vond het vreselijk ja. gewoon, dat mensen. Maar je, dat bent, soort niet... Doen. Ja, ja. je bent niet. Ja, je voelt je niet veilig in je eigen huis. Ja, je voelt je helemaal niet vrij meer, nee. Nee. Hoe is dat uiteindelijk uh, opgelost? Is het eigenlijk ooit opgelost Ja, nou, Uiteindelijk is het heel bizar opgelost. Uiteindelijk heb ik ook wel eens nog een keer bij mijn buren voor het huis gewoon een gezellig wijn zitten drinken en zo. Mm -hmm. en op een dag was ik er uh, weer. En toen, uh, toen, uh, toen, uh, toen uh, de, mijn overbuurman was een dokter en die riep toen, uh, ja, ik kom even, uh, even iets vertellen. Waar, waar was die man in uh, Frankrijk verongelukt? Nou, erger. Gek, ik kan uh, zo'n gek boek kun je bijna niet schrijven. Dus, dus de buurman die ik jou bedreigt? Oh, verongelukt. buurman was verongelukt, ja. En toen ben je, er, ben je daarheen gegaan naar de buren? Of? Ja, en toen ben ik bij de begrafenis geweest en ah. heb ik die buurvrouw nog een kusje gegeven. Ach. Terwijl ze het zo raar gedaan had en zo. Ja, ik heb, ik heb een leven, joh, dat wil je gewoon niet weten. Maar heb je nog lang naast je buurvrouw toen gewoond? Ja, ja, zeker. En dat ging ook eigenlijk altijd zo goed, hoor. En dat is goed gegaan. Ja, ja. ja dus er was een tragische gebeurtenis nodig. De... Het grootste het grootste ja. Eigenlijk zat het te stalken uh, en te bedreigen. En later de, waren, was ze ook alweer gewoon leuker of zo. Ja, ja. Dat, is, dat is bijna bizar natuurlijk. Ja, ja want je kunt beter een, een, een goede buur hebben dan een verre vriend, toch? Nou, precies, ja. Kees, dank je wel. Graag gedaan. En een hele goede ja, nacht. Heel, ja, en jij ja, ja, succes het komende, ja. de komende paar uur. Ja, hey, dank je wel. Tot de volgende keer. Hoi. Dag, Kees. Dag. Arie? Ja, nacht. En een hele goede nacht. Jij hebt burenruzie ruzie nog steeds, of is het voorbij? Ja, het is langzaam al voorbij uh, nu al uh, ruim een jaar. Maar okay. het uh, is flink ingangt. ja, in tijd. Wat is er gebeurd? Nou, uh, ik, uh, ik werk toen uh, in de tijd en uh, ik ben nu gewoon werkloos, of lager. Uh -huh. En uh, een man en een vrouw, een buurvrouw met haar vriend. Ze heeft geen vaste relatie, maar uh, ze krijgt af en toe uh, mannen over de vloer. Dus yeah. je weet hoe het gaat. En uh, een rozeetje hier en een wijntje daar, en uh, de, uh, de deur van het de balkon open. Yeah. En, uh, ja. Ja, uh, een of twee uh, drankjes dan. Uh, het wordt steeds gezelliger. Hè? Ja. Uh, ik dan in de woonkamer uh, kijk naar mijn favoriete programma's. En voordat uh, ik naar bed ga, mm -hmm. ga ik ook vroeg naar bed. Omdat ik uh, de, volgende, de uh, dag ervoor weinig geslapen heb. Dan ga ik vroeg naar bed. Ja, en ja, het uh, ja, is een vrij rustige om, om, omdat we allemaal een beetje te veel uh, ja, meer betalen. Omdat het is, het is een rustige buurt, dus dus, dus, uh, dus uh, er wordt heel weinig geto uh, getolereerd. Dus, uh, ja. uh, er, er wordt gebeuren en, uh, en je hebt de politie aan de deur. Maar iedereen heeft gewoon, uh, iedereen houdt gewoon een beetje rekening met elkaar. Ja. En uh, dus zo doen we. En uh, toen uh, is uh, is het echt uh, irritant aan het worden. Toen uh, heb ik contact opgenomen met uh, ja heb ik heb ik bekendbaar haar van dat ik het niet uh, accepteer. Kijk, ja? je mag best, want uh, ja, je mag, je, je mag, uh, het is je eigen huis, je omgeving in, en uh, en uh, je bent vrij in je eigen huis. Kijk, het is geen koophuis, je woont gewoon in een huurvlekje. maar uh, ik heb het gewoon aangegeven. En uh, je mag best, uh, je hebt wel wat drinken en gezelligheid, maar uh, hou het maar binnen de perken. Ja, een bepaalde hoogte. Dan weet je, ik zeg altijd: het is geven en nemen. Kijk, uh, kijk uh, het is geven en nemen. Maar als ik er last van heb, ja, uh, dan kom ik niet aan mijn 7, 8 uurtjes slapen. Ja. en Ik wil gewoon en uur voor mijn werk uh, verschijnen. Maar Arie, hoe reageerde de buurvrouw toen je dat tegen haar zei? Wat, wat, wat vond ze daarvan? Ja, het is, uh, het is, uh, het is nogal een vrouw met uh, bepaalde. Hoe moet ik het zeggen? Um, een handleiding. Nou, ik wil niet lucht doen, maar ik. Uh, een beetje met het. Uh, Extreem uh, gedachtegoed. Ik ben niet van Nederland afkomst, hoor. Dus. Uh, dus. Uh, gaat u? Ja, nee, ik luister naar je. Maar, maar, maar ik, ik ben een beetje bang dat je gaat zeggen dat het bijna een, een, een racistisch verhaal werd. Nee, zover wil ik niet gaan. Kijk, uh, nee, nee, ik doe zover wil ik niet gaan. Maar, kijk, ik bedoel, zij is misschien niet makkelijk. Maar ik ben ook, ik, ik ben ook niet makkelijk, gaat u? Dus kijk, als, A, als plan A niet ook werkt, dan, dan gaan we gewoon op plan B. En ik ben echt bang, maar ik, ik, ik ben veel tegen bedreigingen, geweld, ja. absoluut niet. En dat heb ik van mijn ouders meegekregen. altijd eerst dialoog opzoeken. Ja. Dus ik ben, ik, ik heb, maar ja, hij heeft bepaalde ja, denkbeelden, die mogen ze hebben. We leven in een rechtsstaat, in, in, in een democratie, en, en maar goed ook. En uh, je moet gewoon uh, elkaar resteren. Ja. Maar ja, we zo naar elkaar. Ja. Het, het is alleen maar die muur die ontscheidt. Maar het is nooit echt, uh, ook echt zodanigheid, handgelopen gelopen dat er uh, een uh, uh, lichamelijk uh, geweld bij is. Absoluut niet. Dat moet gebeuren. Maar kijk, het is een vrouw, hè. En ik ben, ik ben bijna, ik, ik ben 31 jaar. En ik wil nooit een vrouw slaan. Dat wil ik echt nooit doen. Nou, daar ben Om... ik blij dat te horen. Maar eh... ja, Absoluut ja. ja, omdat ze zelf misschien een vrouw bent, maar ik bedoel, uh, absoluut niet. Maar uh, haar vriend, uh, haar vriend, uh, ja, uh, ook als ze naar bed gaan, hè. Je weet, uh, die mag ze mogen het wel eens invullen. Oh, dier. Ja, ik bedoel, ze mogen seks hebben. Kijk, seks is lekker. En uh, iedereen, uh, en, uh, maar ja, ik bedoel, als je daar last van hebt, dan, uh, dan ja, kijk, uh, je, je, je, je, uh, uh, het is een vrouw die, uh, die, uh, die, die niet uh, die, die getrouwd is en... Uh, en, uh, en uh, het wil gewoon genieten. Uh, mag en, uh, het is een vrouw die gewoon uh, freelance-fotograaf is en, en uh, gewoon foto's maakt. Dus het, het, ja, het heeft geen vaste baan of zo heb je. Dus ja. uh, ze werkt gewoon op uh, freelance-basis. Dus ja, de ene keer vrij. Het Maar ja, het is gewoon hallo een dag. En, en, uh, en ik heb haar een keer uitgenodigd. We uh, hebben thuis in, in het begin. En, uh, maar zij heeft me nooit uitgenodigd. Oh ja. Yeah is echt niet erg, maar ja, ze zijn nog wel uh, ruige types. Ze zijn echt van heel angeltypes. Yeah. En en misschien dat ze daardoor haar, maar uh, dat ze daardoor misschien haar. Uh ze uh, haalt veilig voet, maar ik ben ook niet bang voor die gast, hoor. Ik bedoel, ze uh, uh, uh, uh, mogen, mogen met tien komen, maar staan er staan ook tien. Kijk hey, weet je eens, ik wil hier niet overkomen uh, dat ik de, de, de, de boel in de maan heb, maar ik heb er echt last van gehad en ik ben, ik woon nu vier jaar mezelf ja. en hiervoor woonde ik thuis mm -hmm. en, en heb ik twintig jaar ellende gehad, ook met mijn uh, broertje die zelf ook voor, uh, voor overlast bezorgde, oh. waardoor ik uiteindelijk uit huis werden gezet. Want, uh, ja, heel erg situatie hmm. en, en, en ik heb heel veel ellende meegemaakt en, en ik begrijp je wat ik doe? Dus, ja, het doe nou ja, het klinkt alsof deel. jij iemand bent die, die eigenlijk, net als ik overigens, gewoon zich lekker wil kunnen voelen in zijn eigen huis en in die je in in gewoon af en toe wat rust wil kunnen hebben om te kunnen slapen. Dat is heel normaal volgens mij. Ja, ja maar het is een probleem en je hebt van die Mediator, dat zijn ja. van die mensen die uh, middelaars, zomaar zo onderhandelaars. Ja. En en, en, en en dat is ook allemaal in opkomst, omdat ja de politie heeft ook geen eh, nee. uh, uh, ook niet uh, uh, elke zin om om te komen middelen en als als als kinderachtige gedoe op te maken en en, en en de woningbouwvereniging kijk de woningbouwvereniging is gewoon heel duidelijk uh, uh, van tot hier en niet verder. En als het echt, en als als die problemen opstapelen, ja, dus, dus, dan uh, dus schoppen we die rijdt. En dan uh, ja, wat zover kan het gaan tot aan het kantoorrechten. Ja. Maar ja, er moet wel heel erg wat gebeuren. Want, want uh, tot, tot, tot wij zijn net, we leven in de rechtsstaat en dus kun je niet zomaar uit huis zetten. Want uh, wat want, ook, ook jij als, als bewoner uh, die uh, de huis huurt, heeft rechten heeft rechte Nou ja, wat ja, je zegt als... Arie, dat heb je gelijk en er dus zijn bestaan tegenwoordig Ik een aantal ik heb geen ari, hoor. Ik, ik, ik, ik ben geen Nederlander. Uh, uh, ik, ik heb Ali. Ali, dan is dat uh, verkeerd doorgegeven. Uh, Excuus, Ali. Maar weet en je, net als de... al zei... Uh, er bestaan inderdaad tegenwoordig een aantal organisaties. die doen aan buurtbemiddeling. Daar ga ik zo meteen ja. mee bellen. met ja. buurtbemiddeling Stiel. Dus blijf even luisteren. Misschien krijg je zo meteen wel wat tips mee. van uh, uh, uh, mijn gast van vanavond, Peter Broekman. Hij werkt voor Stiel in Groningen. Dat is een, een buurtbemiddelingsbureau. die dus uh, ja, komen bemiddelen. als het niet langer gaat tussen buren. En wat Ali net zegt. je moet eigenlijk. Uh, pijnlijke situaties wel proberen te voorkomen. Zo meteen ga ik bellen met Peter. En hebt u verhalen over burenruzies, over overlast? Of misschien hebt u een oplossing voor overlast? Laat het me weten. Dat kan via 0800 1121 0800 1121. Gaan we luisteren naar Tangerine. This is Water on the Rise. Yes, I know that my life's a gateway Close to the mellow grave And I know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 Tangerine and Water on the Rise. Afgelopen zaterdag traden deze uh, leuke broers... want het is een een eigen tweeling. Het is heel leuk om ze live te zien en te horen spelen. Nog op in Artes tussen de flamingo's en de aapjes... op uh, de zomeravondconcerten daar. Ik heb het vannacht over burenruzies, over conflicten, over spanningen in de wijk. En wilt u daarover meepraten? Dat kan. U kunt bellen naar 0800-1121. En ik heb een deskundige aan de lijn, want overal in het land... komen burenruzies voor, zo ook. In Groningen, ja, zelfs daar. Ook al is de trend dat het landelijk gezien afneemt... maar in Groningen komen jaarlijks nog zo'n 200 zaken van burenruzies... binnen bij buurtbemiddeling Stiel. Aan de telefoon Peter Broekman, coördinator buurtbemiddeling in Groningen... Goedenacht Peter. Goedenacht. Hallo. Ben jij een, een conflictmijdend persoon? Uh, conflictmijdend, uh, conflictoplossend. <laughs> conflictoplossend. Zeker. Heel goed. Dat lijkt me een, een, een handige eigenschap als je dit werk doet. <laughs> ja. um, heb je dat berichtje gelezen in de Volkskrant over uh, gehandicapten die geluidsoverlast veroorzaken in woonwijken? Ja, ik, ik ben er wel mee bekend, ja. Dat komt ook voor in Groningen? Zeker. Dat, dat, dat heeft natuurlijk ook een reden. De, de, de mensen die. Uh, leven, uh, toch op een bepaalde manier. Waardoor. Uh, ja. Uh, soms is het ook dat, dat, uh, dat er gebrek is aan. aan uh, voldoende. Uh, gehoor. en. op televisie, op meer in de de muziek wat harder staan. Ja. Er komt dat uh, extra hulp. en dat komt wel eens op ongelegen tijdens, morgen om zeven uur. Uh, waar dan buren die dan willen uitslapen, last van hebben. Dat zijn. Kleine dingetjes, maar kan tot grote ruzies leiden. Oh ja, tot grote ergernis. Ja. Dus is dat hoe meest de meeste burenruzies ontstaan? Geluidsoverlast? Uh, geluidsoverlast. Uh, de auto staat verkeerd oh ja. geparkeerd voor de deur, bij de buren. Uh, de hond uh, blaft. Oh ja, uh, hij zoekt de verkeerde tuin op. Um, Katten? Wat zegt u? Katten? Katten, ja. Die poepen in elkaars tuin? Ja, dat, dat vinden we niet leuk. Nee. Um, ja, het, het, het, het kan gaan over uh, kinderen die uh, schreeuwen, krijgen of te hard lopen. De gehorige huizen, natuurlijk hmm. altijd een probleem. En het is een beetje het geven en nemen. Alleen de een, een heeft er meer last van dan de ander. En ja dat past niet altijd. En wanneer is het moment dat mensen bij jou terechtkomen, Peter? Dat is eigenlijk wanneer uh, ja, de partijen uh, zeg maar, uh, niet met elkaar meer uh, door één deur kunnen. Niet met elkaar... Uh, kunnen of willen praten. Mm -hmm. uh, daarbij uh, wordt de ergernis alleen maar groter. Uh, het, het gaat om één ding, maar het, het, het versterkt vaak door meerdere acties, door pesterijen. Uh, soms krijgen ze gewoon ruzie met elkaar. Mm -hmm. En dan is het vaak uh, dat de partijen zelf uh, ja, zich meldt bij ons. Of uh, via de politie. Uh, dat kan zijn, meldt het overlast, woningcoöperaties. Mm -hmm. Maatschappelijk werk allerlei instanties die daarbij helpen om adviseren om met ons uh, contact op te nemen. En dan gaan wij met de partijen praten. En dan? Dan, dan, dan, dan stel je voor, ik woon in Groningen en ik, en ik schakel jou in. Dan kom jij naar mijn huis of hoe werkt dat ja. dan? Ja, dan kom ik uh, naar jouw huis en uh, laat ik jouw ver, je verhaal doen. Mm -hmm. Vervolgens ga ik naar de andere partij die uh, de overlast veroorzaakt. En ook dan, daar horen wij hun, uh, hun verhaal aan. Mm -hmm. En wanneer beide partijen uh, een bemiddeling willen, een bemiddelingsgesprek, dan organiseren wij een gesprek op een neutraal terrein. Mm -hmm. Dat kan zijn een buurthuis of, of iets dergelijks. En uh, dan laten we de partijen uh, praten met elkaar. En dat wel met uh, onder toezien en, en, en goed gehoor van onze kant. Maar wij leiden dat gesprek een beetje en we laten ook de partijen uiteindelijk zelf de oplossing creëren. Dat zou het mooiste zijn, soms moeten we wat sturen, maar in de meeste gevallen uh, leidt het toch wel weer tot oplossingen. En zo'n uh, voorbeeld. Weten we ook niet helemaal goed van elkaar wat, er, wat eigenlijk de oorzaak is en waarom we iets doen. Hoe bedoel je? Nou, het kan zijn dat iemand uh, ja, uh, muziekoverlast uh, veroorzaakt mm -hmm. en de andere partij het helemaal niet snapt. Maar. Uh, dat kan zijn omdat de, de buurman uh, moet studeren of wil slapen omdat hij nachtdienst heeft. En dat gaat om een paar uurtjes. Ja. En uh, ja, dan word je al gauw uitgemaakt voor een lastpak. En, ja. Terwijl er afspraken kunnen worden gemaakt over uh, een paar uurtjes de muziek wat minder uh, luid of gewoon uit. Ja. En ja. dan is het eigenlijk al opgelost. En lossen de meeste ruzies op tegen de tijd dat jij uh, aan tafel hebt gezeten met partijen? In de meeste gevallen wel, ja. En ja. heb je ook wel eens meegemaakt dat je dacht... oké, okay, hier trek ik mijn handen vanaf. Dit is gewoon een onmogelijke situatie. Nou ja, dat, dat gebeurt. En, en dat gebeurt dan op een manier... wanneer beide partijen uh, echt niet meer met elkaar willen praten. Ja. Niet over een oplossing willen praten. Of, of zelfs agressief uh, elkaar te uh, drijven gaan. Dat uh, gebeurt ook? Dat gebeurt. En oh. ja, dan, dan uh, zijn er andere instanties die daarmee uh, om kunnen gaan. Maar dat zijn niet... Uh, dan zijn wij niet meer de partij. Dan hebben we het over de politie, neem ik aan. Ja. En geef je mensen wel eens het advies, ga maar verhuizen? Nee. Dat, dat, wij, uh, dat, dat is toch een beslissing die de persoon uh, zelf maakt. En verhuizen... Uh, oh, het is nog maar de vraag of dat een oplossing is. Ja. Want... Uh, als één partij gaat verhuizen, dan blijft nog steeds de veroorzaker grippen En dan krijg je vervolgens hetzelfde probleem met de nieuwbewoners waarschijnlijk. Ja, ja. Uh, Peter, ik haal er even een, een, een luisteraar bij. Uh, Bianca. Ja. Um, ja. Bianca, een hele goede nacht. Ja, goedenacht. Hallo. Uh, u, hallo, u heet Miranda. Ik heet Miranda. En ik heb Peter oh. voor je aan de lijn. Peter is uh, een buurtbemiddelaar. ja. Maar ik heb begrepen dat jij... Uh, of u, hoe zal ik zeggen? Uh, nee, gewoon jij. Jij? Oké, okay, dan zeg ik gewoon jij. Um, of niks. Last heeft. Overlast. Sorry, ik, ja, sorry uh, ja, overlast, ja. ja. Kunt u daar wat over vertellen? Nou, uh, het is namelijk zo. Ik woon hier... Uh, ik, moet niet de pla ja, ik, ik wil een beetje anoniem blijven. Prima. Ik dat ze luisteren. Nou, u uh, woont ergens, ja. U, woont, u ja, woont ergens. Ik, ik woon er, er, in een. Ik woon dus zeg maar in een krachtwijk in Nederland. En uh, in ieder geval, ik woon hier zelf al 33 jaar met deze zin. Oh. Dus uh, ja, het is een heel verhaal, maar ik zal het proberen kort en bondig te houden. Um, en ik uh, ben al een keer verhuisd, omdat ik dus overlast had, maar in dezelfde wijk. En nu woon ik, zeg maar, uh, al 25 jaar woon ik, zeg maar. Hier in, uh, uh, ja, ik, ik wil de plaats noemen, maar uh, ik woon dus zeg maar hier in die stad en zo, dus... Uh... En in die wijk, dus waar die mensen ook wonen... en die proberen mij op allerlei manieren... proberen ze mij hier uit te krijgen. Mm -hmm. En ik heb al drie bomen om moeten hakken voor hun. Ik moet alles doen wat hun zeggen. Oh. Ja, doe jij dit, doe jij dat, doe die tak eraf. En, en ik doe dat steeds. Ik, ik woon hier alleen, maar ik ben ook dom. Ik, ik doe dat steeds, want ik wil gewoon geen ruzie. Ik wil, snap je, terwijl ja. ik denk... ik hoefde eigenlijk allemaal niet te doen in principe. Maar ik ben... Uh, heel timide, en ik, uh, ik, ik blijf in mijn schulp zitten. En ik ben al wel naar de woningcoöperatie geweest, maar die doen helemaal niks. En die mensen die kennen amper Nederlands, die hebben een gezin en. Er is wel een keer iemand hier aan de deur geweest. Die, die, die ja, niet iemand van de instantie of zo. Hoor, want dat ik iets van de voedselbank had, maar ja, dit terzijde. En die zei van ja, daar, daar kun je niet tegen opboksen. Omdat het een gezin is. Ik denk ja, mm. uh, dat kun je allemaal wel zeggen. Maar ik woon ernaast, ik hoef gewoon niet alles te pikken. Nee. Ze hebben op een gegeven moment hebben ze echt. Een hele herfst lang hebben ze al de bladeren over mijn schutting heen gegooid. Kijk, oh. en ik wil het teruggooien, maar ik durfde niet, want ik denk, dan wordt het alleen maar erg. Het kan erger worden. Ja. Ja. Kijk, en ik ben al naar de woningcorporaties geweest. Ze zijn wel daar naartoe geweest, maar die mensen die spreken amper Nederlands. Ja. En uh, die zitten mij van, vanaf het begin af aan zitten ze mij met de nek aan te kijken, terwijl ik niks doe. Uh, Snap je, ja. moet hier als een mummie leven hier in huis. Ik mag niks doen. Dus ze hebben mij al zoveel geïndoctrineerd. Ik, ik mag geen muziek draaien, ik mag niks. Is er buurbemiddeling ik... bij te pas gekomen bij jou, Bianca? Nee, want dat wil ik allemaal niet. Die mensen spreken geen Nederlands. Het ja, kan maar... allemaal erger worden. Ja. Ik wilde allemaal niet. Want uh, in ieder geval, ik wil het zelf oplossen. Maar ik kan het zelf ook niet. Nee, dat begrijp ik. Peter, herken je dit uh, verhaal van Bianca? Ja, dat herken ik wel. Ja, maar niet 25 jaar, ik, ik, lijkt mij. Als je 25 jaar gepest wordt. Dat, dat is heel lang. En ja. uh, mijn vraag was eigenlijk, uh, ja, waar, waar gaat het nu echt, echt om? Hè? Want het gaat over een woningcoöperatie tegen je is en de buren uh, zijn tegen je. Wat, wat, wat is het gesprek geweest met de buren ooit? Is er, er is er ooit een, een gesprek, gesprek geweest? geweest? Ik ben er niet bij geweest, maar de, uh, iemand van de woningcoöperatie is naar hun toegegaan omdat ze zeggen dat het gewoon niet kan dat ze hiervoor bladeren over de schutting in gooien. En ik ben er gewoon niet bij geweest. Maar hmm. hun willen dat... Uh, hun snappen er allemaal niet dat in, in de herfst bladeren vallen en zo. En hun willen dat het op hun stoep komt en zo. Dat snappen nee. hun allemaal niet. Nee, dat is cultuur. Is dat zo, Peter? Ja? Dat, is, nou, dat, dat heeft met cultuur te maken, maar het heeft ook mee te maken dat ik hier alleen woon. En in ieder geval, het, het, het, er spelen verschillende factoren speelden mee. Maar ik heb door door hun heb ik al drie bomen om moeten hakken. Mm. Peter, heb jij een tip ja. voor Bianca in dit geval, vooral omdat het al zo lang speelt? Nou ja, in de ik eerste instantie... Even uh, wachten, ik ben al bezig geweest om te gaan verhuizen, want het is voor mij ondraaglijk. Maar ik zou dus een lening krijgen van de gemeente, dus ik heb ook al heel lang een uitkering. En ik kom hier heel moeilijk weg. Ja. Ik heb al van alles geprobeerd om hier weg te komen. Woning er al, bla bla bla, bla heel en zo. En ik zou dus hier weggaan, want het ging allemaal door. Ik had mijn eerste huur betaald, want ja. uh, ik zou naar een ander appartement. Een ander deel, ik zal wel zeggen waar het is, het is in Eindhoven waar ik woon. Mm -hmm. In Woenselwest. Ik zie uh, dat iets. Ja, ik, ik ken Pe het, ja. Oh, dat ken je ook. Oh. Maar Peter, heb je een, een, een, een tip voor Bianca? Nou, nou ik, ik, ik, in eerste instantie uh, zeggen we ook altijd tegen de mensen van uh, heb je zelf uh, met de buren gesproken? Dat is een, een, een betere stap dan via een instantie aankloppen. Dat uh, wekt ook wel meer agressie op. Mm -hmm. Wanneer je zelf aan de deur uh, staat dan, uh, en vraagt, je, uh, kan het ook anders? Zullen we er zelf over gaan praten? Dan, of ik heb dan last van, ik vind dat vervelend, zoals ik kunt uitleggen, mm -hmm. dan, uh, dan heb je een kans dat, uh, dat er gesprek kan plaatsvinden. Ja, maar, maar in het geval van Bianca, uh, Bianca uh, uh, durft niet en en haar buren spreken nee. geen Nederlands. Wat zou je nee. haar dan adviseren? Nou ja, da dan, dan heb je inderdaad in dit geval heb je een, een, een, een instantie uh, buurtbemiddeling die zit ook in Eindhoven. Waarbij je kunt aankloppen en uh, wanneer uh, taal uh, een probleem is, dan, uh, ja, dan, dan neem je een tolk mee. Ja. En uh, buurtbemiddeling is een onafhankelijke hè, partij, die, die trekt niet partijen voor een of ander. Uh, ze hebben een geheimhoudingsplicht, dus je kunt eigenlijk van alles uh, zeggen. Uh, dat hoeven de buren niet te weten. De buren zelf hebben dan ook een verhaal. en ja, het, het is soms uh, eenvoudiger wanneer uh, de partijen apart worden gehoord en hun verhaal kunnen doen. En uh, ja, wanneer je met elkaar aan tafel zit, dan zul je zien dat vaak het verhaal uh, een, een heel andere wending krijgt dan in eerste instantie uh, wordt gedacht. De, de spullen over de schutting gooien. Ja, waarom? Uh, dat weet ik niet. Maar misschien denken de mensen dat het niet, niet erg is of dat, of dat het het is. Ik weet het niet. Maar het, het is een, een vervolg op een eerdere actie. Mm -hmm. Dus Er is een bepaalde manier van onbegrip. En wanneer je met elkaar praat. En over de situatie waar staat wat je niet leuk vindt. Ja, dat, dat geeft een, een andere insteek. En dan heb je meer kans op een goed einde. Zeggen, oké, okay, we zullen met elkaar rekening houden. We gaan dat bad als volgt opruimen. We doen dat soms soms doen dat met elkaar. Afloppen drinken we een kopje koffie. Ja. Of in, in, in, die, in die lijn wordt dan vaak een bemiddeling ingezet. Bianca, kun je uh, misschien nog iets met de tips van Peter, denk je? Nee, maar ik, ik had even nog een vraag aan Peter. We, uh, u zegt een vervolg van een eerdere actie. Wat bedoelt u daarmee? Nou, ja, Het, het kan zijn hè, je, de, de, dat het, het, het, bijvoorbeeld het blad over de, over de schutting gooit, dat dat heel vervelend is. Maar uh, ja, waarom doet iemand dat? Het, uh, er kan al iets eerder zijn geweest waardoor men... Nee, er is uh, nooit iets geweest, dat heb ik verteld. Okay. Maar goed, dat kan door in een gesprek met elkaar... Ja, je kunt met hen niet praten, want ik zeg al, iemand van de woningcorporaties is al daar naartoe geweest. En hun begrijpen het gewoon niet dat hier in de herfst bladeren vallen. Dat willen ze nee. niet op hun stoep hebben. Nee, nee, nou ja, volgens mij willen een heleboel mensen dat liever niet op hun stoep. Maar, uh, nee, maar moet je luisteren, weet je wat ook speelt? Ze willen dat ik gewoon weg ga, dat, dat ze mij tot waanzin kunnen drijven. En mm. dat hier een Turkse familie komt. Dat, dat is hun plan. Bianca, het klinkt als een hele moeilijke situatie. Ik, ik wens ja. je er heel veel wens, wijsheid en in sterkte in. Denk in ieder geval eventjes nog een beetje na over wat Peter zei. Misschien kun je er nog iets mee. Dat hoop ja. ik. Ik wens je heel veel sterkte. Peter, blijf okay. even hangen... Want Dag Bianca. Ik heb nog een vraag aan jou terzijde, want ik zie jou altijd uh, op de webcam. Ik heb nou geen webcam en oh. zo, maar hoe heb jij je haar? <laughs> het is, ik, eh, het is, het, ik moet er even om lachen, Bianca. <laughs> het, is, uh, het is net weer geknipt. Um, ja, ja. Want ik vond je haar altijd heel leuk zitten. Oh. Bij je, bij, werk je nog bij 3FM? Ja, ook nog. Ja. Dat is op zondagnacht okay. en op Radio 2. <laughs> Bianca, dankjewel. En een goede nacht. Dag. <laughs> Peter, blijf weer vangen. Ik ga even een plaat draaien... en dan kom ik zometeen weer bij je terug, oké? Dit is wonen in je huis. Ik vind zelf, ik ben heel blij met mijn huis. Uh, ik heb trouwens ook wel eens overlast van mijn buren. Ik heb daar wel oplossingen voor gevonden. Wij drinken inderdaad ook wijntjes met elkaar... en dan kom je soms een heel eind mee. Maar de absolute harmonie is volgens mij dit liedje. Crosby, Still, Nash and Young in Our House. You place the flowers in the vase that you bought today Staring at the fire Today. Zo prachtig. Crosby, Stills, Nash Young, Our House. Ik heb het dit uur over buurruzies, uh, overlast. En daarvoor aan de lijn hangt Peter Broekman, uh, een expert op dit gebied. Hij werkt voor stil in Groningen. En aan de andere kant hangt Els. Els? Hallo. Ik heb begrepen dat, uh, uh, dat jij wel eens ruzie hebt gehad om een invalide plek... Ja, om, ik had een uh, persoonlijke invalide plek, hè? Ja. Dus uh, voor, mijn, voor mijn auto. Ja, die staat dan voor je huis, toch? Ja, voor mijn huis. Met ik je woon... eigen nummerbord? Eigen nummerbord. Ik woonde op een fietsvoetpad. Ja? En uh, daar had ik een ontheffing voor om daar overheen te rijden en mijn auto daar neer te zetten. Ja. <coughs> ik, uh, maar ik had een buurman. met een prachtige, snor. En die vond, die dacht, hé, hey, dat paaltje is eruit, dan kan ik er ook wel door. Ah. En die zette dan zijn auto voor mijn auto. Oh. Maar dan kon ik er niet meer uit. Nee. Nou, dan keek ik uit de raam, en denk, oh god, daar staat hij weer. <tus> <tus> nou, ik praatte. Joop, je moet die, die auto daar niet neerzetten, Want, maar dan moest ik dus met mijn de deur uit... Met mijn rolstoel, het andere poortje van de buren in. Ja. Daar aanbellen. Ja. ja, maar ik ben even koffie aan het drinken. Kon ik staan te wachten tot hij klaar was met koffie nou. te drinken. En dan kon ik pas wegrijden. Dat... Handig, vind je niet? Nee, dat is gewoon niet zo heel ja, dat netjes, hè? He? Handig. En dat is uh, zeven jaar zo doorgegaan. Zeven jaar? Ja, en ik heb gekletst als brugman. Nou, op een zeg. goed moment was ik zo pissig, toen zeg ik, want ik kon, iedere zaterdag kon ik de deur niet uit, want er stond bijna. Ja. En dan vond hij gewoon dat hij daar recht op had, punt. Uh, En heb jij toen uh, gepraat uh, met buurtbemiddeling? Uh, He? Heb je buurtbemiddeling uh, ingeschakeld? Nee, uh, dat helemaal uh, niet. Ik dacht, ik praat dat wel, uh, wel goed. Maar ja. weet je, dat, dat kwam helemaal nooit goed. En nou, dan praatte ik weer eens met hem. Ja. En dan... Oh, ik werd er zo moe van... Ik? Nou, en uh, toen had ik op een goed moment, dus, toen had ik een maand. toen kwam die binnen. Want toen had ik, uh, toen had ik niet gegroeid, toen had ik gezegd: dag meneer, in plaats van dag Joop. Oh. En toen kwam die naar me toe. Mm. Kom, uh, Met twaad? zijn snor. Mm. Ben je kwaad? Ik zeg: ik ben hier. Ik, zeg, ik ben helemaal niet kwaad. Ik zeg: ik ben pist bijna. Oh. Je staat de hele dag al voor die ding. Ja. Ik zeg, weet je wel wat dat betekent voor mij? Ik zeg, ik heb MS, ik kan... Geen kant op. Ik kan dat niet, Joop. Ik kan niet eerst naar jouw huis en jou roepen en vragen... wil je even de auto wegzetten en dan wachten totdat... Het... Ik zeg, als dat wat is, ik zeg, dan kan ik niet eens in mijn eigen auto weg... want jij staat ervoor. En toen? Toen betrapte ik hem ook eens een keer... Hè, dat hij gewoon bij, de, bij het postkantoor, ook op de invalide parkeerplaats... Oh, stond. zij maakt er een goede gewoonte van. Zo'n zo man was dat. Maar Els, hoe heb je het opgelost? Nou, en toen, uh, nou, toen heb ik wel een half uur staan te praten tegen hem. Tegen hem aan staan te kletsen. En Weet je wat hij zei op het laatst? Nou? Nou, je kan altijd aanbellen, Els. Andere <lacht> woorden niet begrepen. Of niet willen begrijpen. En toen? Ja, nou ja, toen uh, zijn ze uiteindelijk zijn ze verhuisd. Gelukkig. Mm. En ik ook. <laughs> oh, Els. Nou, nou heb ik nergens meer last van, oh. ik heb mijn uh, eigen erf. Oh, heel goed. Dus ik sta midden op mijn eigen erf. Dus een, beter, een betere oplossing voor je? Ja, een betere oplossing, maar ik bedoel, het is, het is natuurlijk waanzinnig hè? Ja, nee, dit kan en, echt niet. Ik kan me ook heel kwaad maken om mensen die op een invalide parkeerplaats gaan staan. Ja, zal ik je eens een geheimpje vertellen, Els? Doe jij dat ook wel eens? Dan krijg je het je nooit meer uit. Uh, nou ja, ik, er, zit, er hoort wel een, een verhaaltje bij. Uh, in de wijk waar ik woon, en ik woon ook in een prachtige krachtwijk... namelijk Ondiep Utrecht. En um, <kugst> daar woonde een... Uh, daar woont nog steeds, ik noem hem opa. Dat is een oudere man, die woont daar. En tot een paar jaar geleden had hij een autootje. En die had zo'nzelfde plekje naast zijn huis als jij. Ja, dus een persoonsgebonden plek. Precies. Ja. En uh, nou, daar parkeerde ik natuurlijk nooit, Eren, want ik uh, ben niet zoals jouw oud buurman. Maar op een dag kwam opaatje naar me toe en toen zei die meisje... ik heb het autootje verkocht, en, uh, maar ik vertel niet aan de gemeente dat ik dat heb gedaan. <laughs> en dan hou ik die plek ja. nog even. <laughs> en toen mocht ik, de hele week mocht ik daar parkeren. En dat was voor mij ook heel ideaal. De halve woensdagochtend, want dan kwam ze schoonmaakster... Zij probeerde... Ik tot... dan staan, ja. ja. En die situatie... Allee, kijk, het gaat in... Maar ga jij op een algemene invalide parkeerplaats? Nee, nee, nee, nee. Dat kan nee. het toch niet maken? Nee. Een heleboel mensen doen dat wel doen, Ja, hè. dat blijkbaar, ja. Ik, ik had het vanmorgen, gehad. ik het ook nog weer, hè? Ja. En dan stapt er een uit, en de jonge knul. Ik zeg, heb uh, je een invalideparkeer? Ja, ja, ja. Want dan oh. gaan ze gelijk schelden, hè? Ja, ja. Ik zeg, ja, wat is dat nou voor ons? En ik vraag je wat. Ja, en uh, ik moet er maar even zijn. Ja, maar ik zeg, ik kan nou in mijn auto niet parkeren. Mm -hmm. Ik zeg, en weet je wat je riskeert? 380 euro. Oké, okay, dan weten we dat ook. Hem staan. Dat is duidelijk. 380 dus euro. Liet hem, dus ze liet hem, hij liet hem staan. Mm. En wie komt eraan? De wijkagent. Oh, en toen? En wat kreeg hij? Een prent. <lacht> en hij kon aanlopen. Ja. Teruglopen dus, hè. Van eventjes. Ja. En toen stond die agent nog te schrijven. Uh oh, oh. Nou, ik heb iemand nog giftig zo gezegd. Nee, dat geloof ik wel, 380... Ja, hij heeft erom gevraagd, Els. Ik heb alleen gezegd, ik zeg, je was een gewaarschuwd, mens. Ja, precies. Els, dank je wel. Ja. En een goeie nacht, Dag, Els. Houdoe. Hoi, hoi. Heeft u ook wel eens verhalen uh, als deze meegemaakt? En komt het uh, fenomeen burenruzie u me al te bekend voor? U kunt erover meepraten. Dat kunt u doen door net als Els te bellen naar 0800-1121. Uh, maar hebt u misschien al een keer een burenruzie opgelost? Hoe is dat bij u gegaan? Ik ben ook wel eens benieuwd hoe mensen dit oplossen. Um, heeft u een oplossing gevonden of een heel goed advies wat u met ons wilt delen? 0800-1121. Uh, aan de lijn hangt nog steeds Peter Broekman. Peter Broekman van Buurtmiddeling Stil in Groningen. Peter... Ja hoor, ben ik. je bent er nog gelukkig. Um, wat moet je doen als mensen niet durven uh, uh, uh, uh, hun, buren hun buren niet durven aan te spreken? Heel angstig zijn? Of... Want je zet wel, ja, nog wel iets in de waagschaal. Je moet er wel wonen. Ja, dat, dat, dat komt uh, best wel vaak voor. Dat mensen bang zijn om uh, aan te bellen bij de buurman of buurvrouw. Ja. Um, als men dat niet durft. Uh, en bang is voor de gevolgen, want daar gaat het vaak over, ja. dan, dan uh, kan buurtbemiddeling veel wegnemen van die, van die vrees. Omdat om wij ook gewoon mensen zijn met een normaal gesprek uh, die niet een, uh, een, een politie is. Hè, we lopen niet ja. in uniformen en dergelijke. Het is iets, iets milder dan gelijk de politie erbij halen. Of, of uh, maatschappelijke... Of uh, hoe heet dat? Uh, meldpunt overlast, uh, dat soort zaken. Ja. Uh, wanneer met met... Uh, buurdenbemiddeling gaat praten, is vaak ook een gesprek met de buren vaak wel een opening. en uh, het, het komt zelfs voor dat een bemiddelingsgesprek daarna niet eens nodig is. Okay. En dat de buurman zegt, ja, had, had, had het eerder, hadden, eerder gezegd. zelf even snel gekomen, dan hadden we het opgelost. Ja. Ik wist het ook niet dat we er last van hadden. Tegelijk... Ik hoor jou zeggen uh, uh, dat een gesprek uh, uh, een opening is. Maar tegelijkertijd denk ik dan Peter, ja, jij hoeft daar niet te wonen. Na dat gesprek ga jij weer uh, lekker naar je eigen huisje... En ik zit daar met die buren. Ja. En ik moet me wel veilig voelen of prettig. Nou ja, dat, dat is ook zo. En uh, het, het, het, het onderwerp woongenot speelt natuurlijk wel heel belangrijk uh, Zeker. in het verhaal. En dat je inderdaad met een uh, goed gesprek aan tafel met elkaar... toch wel heel veel uh, aan elkaar kunt uitleggen. Mm -hmm. En ook uh, vertellen over wat je, wat je zelf beleeft en, en wat je eigen verhaal is. En ook van de buren uh, het verhaal kunt aanhoren... Het ja. geeft vaak wel openingen en ook meer begrip. Ja, dus, dus dat, dat Ja, advies is uiteindelijk gewoon... je zult een keer om de tafel moeten met elkaar. Ja. Peter, ja. Ja. dank je wel voor, uh, voor je wijsheid. Graag gedaan. En, en ik hoop eerlijk gezegd ja, niet dat ik je, uh, uh, je geen werk gun... maar ik hoop dat het langzamerhand steeds rustiger mag worden in Groningen. Ja, dat is dus, uh, <laughs> iets wat iedereen denk ik graag wil. En wat? ik denk dat ook uh, de tip aan alle mensen die luisteren... Uh, Probeer het vooral zelf uh, met de buren uh, te bespreken op een rustige manier. En probeer het niet op te lossen wanneer uh, het heet van een strijd aan orde is. Dat we met ja. elkaar gaan bestoken met allerlei woorden. Parkeer even het onderwerp en praat de volgende dag even in een, uh, op een wat rustiger moment verder. Ja, even afkoelen. Dat helpt vaak ook. Goed advies. Dankjewel, Peter, en een hele goede nacht. Graag gedaan. succes met jullie programma. Bedankt, dag, dag. Dit dag. is Josh Wilson en what a mystery. Garden, there was a man Mystery, Josh Wilson. Aan de telefoon Hans Jansen. Hallo Hans. Hallo. Hallo. Hallo, met Miranda. Ja. Nee, wij hebben de ruzie uh, netjes opgelost. Heel goed. Maar uh, het ging gewoon om mijn zoon wat boven de studio. Ja. En uh, hij draait s'avonds nog wel eens muziek. Mm -hmm. En uh, dat was eerder nooit geen probleem. Tot op een gegeven moment dat mevrouw naast mij uh, verkeering kreeg... En uh, die, die jongen die ging s'avonds om negen uur naar bed, Oh. En, omdat hij soms om half negen pas in de fietswinkel hoeft te beginnen. Ja. En hij woonde zelfs niet, het was door de week, kwam hij daar gewoon. En toen uh, kreeg ik op een gegeven moment ruzie met de buurvrouw om uh, dat mijn zoon uh, de muziek te draaien. Oké. Okay. En als zij feestjes had of... Uh, S'avonds lawaai was dat ik in de nacht niet zat. Ik werk destijds, uh, zeg maar, veel s'nachts. En ik moest overdag slapen of uh, s'avonds vroeg slapen. Nou, ik slaap overal doorheen. Mij interesseert het niet zoveel of ik een raam los heb of niet. Dat is fijn, en, hè? Uh, uh, maar dan vind ik dat gewoon kinderachtig dat ze dan als een jongen iets van plan is. om de muziek een beetje harder tussen hem dat je zelf gewoon beneden nog de televisie gewoon op, norma op normaal stand kunt horen. Oh. Dus jij ja, vond het zelf niet zo heel hard? Dan, dan ben je gewoon kinderachtig bezig. Maar kan het ook niet te maken hebben met ho hoe dik de muren zijn boven? Of dat misschien een slaapkamer tegen de ruimte aan zat... waar je zoon muziek maakte? Zo het was zelfs op de zolder. Oh. En, uh, de, die woningen die zijn gewoon wat gehoorig. Ja, dat kan. Maar uh, kijk, je kunt... Uh, als je zelf, uh, ik vind het altijd zo, als je zelf uh, aan het uh, werk bent, ja. maar als je s'avonds al om negen uur naar bed gaat, omdat je s'morgens om half negen in de winkel moet staan, ja. nou dan uh, vind ik het een beetje overdreven. En ja. als je er zelf ook nog niet eens woont en dan begint te klagen, ja. dat vind ik dan altijd wel iets. En daar krijg je de meeste buurtenrussies ook ja. door. Sommige mensen hebben misschien wat langere tenen of wat meer slaap nodig, Hans. Nou, nee, het is vaak door anderen. Nog niet eens door de mensen zelf dat ze opgestookt worden. Ja? Denk je? Ja, dat is, uh, dat is uh, heel vaak van dat mensen uh, gewoon met elkaar normaal omgaan. Dan oh. gebeurt er iets. En dan komt door derden toe wordt het dan vaak erg gemaakt. En dan... Daar ben ik in de in de jaren wel achtergekomen. Hoe zijn jullie tot een oplossing gekomen, Hans? Nou, ik heb destijds gewoon gezegd van: als hij er is, dan zet jij de kaptelefoon maar op. Ja. En uh, als hij er niet is, dan niet. Dan dan uh, draai je maar en overdag trekken wij ons er gewoon niks van aan. Kijk. En, en dat heb je in overleg gedaan met de buurvrouw, dus zij weet dat jullie ja. deze uh, aanpassingen... Oké, okay. en daar was zij tevreden ja. mee? Nou, ze was er niet helemaal tevreden mee, maar... Uh, nou, inmiddels zijn we ook verhuisd, maar uh, we hebben nog een jaar naast elkaar gewoond. Ja, nou ja, het is ook een nou, beetje een gegeven zo, in, Kijk, ik ben er heel makkelijk in. Als je een feestje hebt, uh, zeg het even, heb ja. je een verjaardag... Uh, komt een hoop mensen, ga even de naaste buurt en even langs jongens. Het kan op vrijdagavond of op zaterdagavond wat meer lawaai geven. Wij geven een feestje, wij geven een verjaardagfeestje. Weet iedereen ervan. Kom ook gezellig. Ja, als je <laughs> wilt kunt, mag je komen. Ja. En, uh, en voor de rest, ja, ik heb er nooit geen probleem mee gehad. Nee. Wat uh, andere mensen naast mij doen. Nou, dat is Kijk, wel... uh, Jij bent heel makkelijk. Nou, ik, eh, ik slaap overal doorheen, alleen door mijn mobiele telefoon, dat is mijn wekker, en daar word ik alleen maar wakker van. Oh, dat is, dat is scherp. Uh, Hans, ah. dank je wel, hè? Ja. En een hele goede nacht. Ja, u ook. Dankjewel. Dag, dag, dag. Nou, volgens mij kunnen we de conclusie trekken naar aanleiding van dit uur... dat gewoon even praten met elkaar eigenlijk de, de, het begin is van een, een mogelijke oplossing. Ik hoop dat u daar wat aan uh, gehad hebt. Volgend uur, na het nieuws van drie, uh, ga ik praten over buitenlander zijn in Nederland. Hoe is het om in Nederland te leven? Wat vinden buitenlanders van onze cultuur? Kunnen ze daarmee omgaan? Waar lopen ze tegenaan? Taal, eten, omgangsvormen, daar gaan we het allemaal over hebben. En live muziek straks na het nieuws van Brechtje Sanderlangkoor. Maar zoals gezegd, is het nieuws van drie uur.